Of die de grenzen over zijn, is nog onduidelijk. Eerder vandaag zijn vier leden van de Venezolaanse nationale garde... overgelopen naar Colombia. Een major koos later ook de kant van Guaido. In het Oostenrijkse skigebied Ammerwald in Tirol... zijn vanmiddag op drie plekken lawines ontstaan. Reddingswerkers hebben in Reuten met helikopters en honden... naar slachtoffers gezocht. Vier mensen zijn levend onder de sneeuw vandaan gehaald. Voor één wintersporter kwam de hulp te laat, melden lokale media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 De laatste jaren verdwenen al meer talen... uit het onderwijsprogramma van de universiteit. Zo is de studie Italiaans, Frans en Duits... ook niet meer mogelijk aan de VU. Na de eerste dag van de WK Sprint in Heerenveen... staat Kjeld Nuis op de derde plaats. Nuis werd negende op de 500 meter, won de 1000 meter... en staat nu achter de Rus Kulishnikov en titelhouder Lorentzen. Voor Kai Verbij, de kampioen van 2017, verliep de dag dramatisch... Op de 500 meter werd hij verrassend tweede, maar op de 1000 meter verloor hij van de veel snellere Kulishnikov, waardoor hij niet verder kwam dan de tiende plaats. Het weer, vanavond wordt het kouder en vannacht gaat het in het binnenland licht vriezen. Morgen is het opnieuw zonnig en ook na het weekend blijft het zacht. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is...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 Rio Zandvoort zaterdagavond op ZFM. Iedereen loopt zonder jas buiten en ik eh, ben gewoon snipperkoud. O ja, het is al bijna over, maar afgelopen maandag was het echt een drama. Toen was het nog niet, eh, toen was het nog straks eh, dat het behoorlijk aan het vriezen was. Ik moest ochtends krabbelen. Eh. Ja, op een of andere manier ben ik eh, toch weer besmet geraakt. In december was ik ook wel een beetje ziek, maar eh, ja, koude tijd weer teruggekregen. Zie je we hebben Zandvoort zaterdagavond een wandeling over het strand door de duinen en het centrum van Zandvoort... Dat betekent tijd voor een nieuwe aflevering van de Nightwalk. Tot middernacht zijn we bij met het eerste uurtje. Het beste van dance, R&B en een beetje pop te stoer. Natuurlijk laatste shownieuws, de party op 9 en de 10. Boven, het beste plaat voor dansen. Straks in het tweede uurtje DJ om met zijn Global Housewives. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië. Met natuurlijk DJ Kelly. En trouwens, als opening horen we Timmy Trumpet. Samen met Castra. Uh, met WhatsApp Listen to the Horns. We zijn dus samen met Chuck Roberts... Onderweg zometeen Frenna een lil kleine, maar is hij sinds met moments. Stem niet ik ben in niet missie is Wil je dansen met die Maar niet de oude Ben je verder dan de tijden, weer je terug naar het verleden Zeg je daar niet Ik e ben niet -e -e. Ik mis die dag, echt, het is niet alles wat het lijkt Mijn emoties zet ik om in agressiviteit En nu wil ik dat je blijft, blijft is in her eye, or find the energy to live as free? samen met Boris Smit, met Be Yourself. En daarvoor Chris Cross Amsterdam. Tezamen met Maan en Tabita En Busy met uh, Hij is van mij. En uh, ik weet niet of je het al gehoord hebt, ik moet je eerlijk bekennen. Ik heb hem nog niet, ik zou hem vanavond krijgen. Maar ik denk dat er wat mis is gegaan in de mail. Maar uh, goede vrienden, Nicky Romero en David Quetta... die hebben gisteren gezamenlijk een nieuwe single Ring the Alarm uitgebracht. Het is niet de eerste keer dat ze samenwerken ook nu weer genoten Nederlandse producenten die ze ook dit keer weer van het muziek van het muziek maken met de met de Fransman David is bijzonder zeg Romero R Romero moet ik zeggen hij heeft de dansmuziekstroming van begin af aan meegemaakt en was toen uh... Hij was toen ik begon met muziek maken al een hele grote naam. Ja, is wel verschil, hè? Nicky Romero is uh, 30 jaar oud. En David Guetta is al 51. En hij ziet hem een beetje als een varen figuur. En uh, ja, vroeger hebben ze samengewerkt. Maar was dat ook alweer mee uh, boven twee plaatjes... Uh, waar ze mee uh, samengewerkt hebben. Memories was dat, ja. En When Love Takes Over. Dat was in 2011. Ook het jaar waarin... Uh, Romero doorbrak. En uh, ja, nu, na een tijdje. Nee, de eerste plaat trouwens was uh, Wild On 2 met zanger Sia. Dat was eigenlijk zijn eerste remix die hij mocht maken voor, uh, voor David Guetta. Dus uh, ja, hè? gisteren nieuwe plaat. Ik heb hem al gehoord, hij klinkt lekker, maar ik had maar een klein stukje. Dus ja, omdat dat nou uit te zenden, is het nou niet echt uh, het mooiste wat er is. C.F.M. Zandvoort, je luistert naar de radio voor de muziek natuurlijk. Zometeen een party op dit wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaan, Maar er is nog een, keer, nog een keer muziek van Boris Smit. Dit keer samen met Mia Moore met So Good. Je hoort hier in de Nightwalk op deze zaterdagavond. Mooi weer, een hele weekend. to think about the analytical achievement you're most proud of. And by that I mean, where well, you really nailed something. Where you were where you were at your best. Where you might have said to yourself, I really crushed that.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 Voor zaterdagavond wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Dat was muziek van Shiba San met Crush. En daarvoor horen we Silas en uh, Doop met uh, Aquila. We gaan eens even kijken wat voor leuke feestjes er allemaal gaande zijn. Nou, komt lekker mijn strot uit. Het is vandaag zaterdag, hè? mooi weer. Het hele weekend fantastisch weer. We mogen zeker niet klagen. Het is uh, vandaag 16 februari. En vanaf 11 uur ben je welkom in de Escape in Amsterdam met het wekelijkse feestje Brainwash. En voor meer informatie, op de website escape.nl... met natuurlijk onze eigen zandvoortser Raimundo. Hij is de resident uh, op zaterdagavond van Brainwash... en hij doet ook de line-up. En vanavond heeft hij meegenomen Jennifer Cook... Kat Patterson, MC Charles en Vijay Jury. En vanavond dus in Escape in Amsterdam... het wekelijkse feestje Brainwash met natuurlijk Raimundo. En als we het verder doorlopen, komen wij uh, Club R. Daar is vanavond Girls Love DJs. Begint ook om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website girlslovedjs.com of air.nl. Met de vanavond Area 1, Gaz Wise, Girls Love DJs, Weslow, Ala Mason, Rino Zambal en King Isla. In Area 2 is Patchwork, Aston, 808 Sound System, Timmy Turner en Lex voor meer informatie, check even op website, girlslovedj's.com. Vanavond in Club Air. En nog een werkelijk space. In de Melkweg is uh, Encore. Vanavond het thema Birthday Celebrations. Begint rond de klok van middernacht uur tot vijf uur in de ochtend. Met onder andere Darren Dandre, SMP Ozai, So You En hosted bij Four bangers. Dat is vanavond in de Melkweg Encore Birthday Celebrations. En wie er nou jarig is, ik heb geen idee, want dat hebben ze me nou net niet verteld. Maar dit is een gezellig feest. Het is elke week leuk als je ervan houdt, hip op en RB. Dus het gaat helemaal goed komen. Wat dichter bij huis, vanavond, in de Stalker in Haarlem, hebben Vise Feest Presents Club Tropicana. Het begint er op de klok van middernacht uur tot vijf uur in de ochtend. Voor meer informatie, check de website clubstalker.nl. Met de line-up beneden: House Disco, Guilty Pleasures en Hits. Met Mercedes-Max, Daboots. Influence, Tobias, meneer Smeers, de snore DJ-team en hosted by Miss Bunty. En in de line erboven is het hip-hop en RB met Michemi en, uh, en nog veel meer DJ's. Ja, ze hebben het goed aangepakt. Club Tropicana. Want ja, vandaag echt uh, mooi weer. En uh, ja, het uh, begon allemaal. Uh, Gisteren, hè? eerste tropische dag in Nederland. Nou ja, voor de tijd van het jaar dan. Het is nog niet dat je met je handdoekje op het strand gaat liggen. Maar we mogen zeker niet klagen met deze temperaturen. CWM's antwoord, ik wil ik alweer veel, veel, te veel. Dan gaan we gaan weer door met muziek, want daar was ik aan je radio gekluisterd. Wat dacht je van Manuel de Lamar? Met Freak, je hoort de Freaky Mix uitgebracht op Kenyo Records. Freak. Groove, te samen met de uh, Bowtie Fuging Mingu, met Free, de Boris Smith remix... en daarvoor Frederik en uh, Koeze Reach, Nee, met Koeze, Frederik en Koeze moet ik zeggen, met Reach Out. Ja, zo'n uh, white labeltje. Dus ik moest even denken, ik heb het ergens op dus dan is het af en toe even zoeken van, uh, hè, hoe of wat. Zie je ze antwoord? Zaterdagavond, het is even tijd... voor de tien boven beste plaat van de dansdoek... Welke plaatsen zijn erg populair en welke ga je zeker horen... als je vandaag nog wat stappen her en der in de clubs. In een Zandvoort, Haarlem, Amsterdam of waar dan ook. Op nummer 10 deze week, Sneaky Sound System. It Can't Help The Way That I Feel, de David Pang remix. Op 9, Starter Party, Kevin McKay remix van I Feel Love. En op 8, Judy Sound. And you've Got To Love, de remixes. Remixes gedaan door Angelo Ferreri. En op zeven, dat nou, thema Sugar Hill met Comeva, Op zes deze week Ofaya met Pushpull. En op vijf, Jack Back, de David Pang remix van de It Happens Sometimes. Op vier, Fabo Slim, met Praise You in the Purple Disco Machine Extended Remix. En op drie deze week DJ Sneak met de Back and Forth Future in ki En op twee deze week Sophia Lloyd met Calling Out. Dat was tezamen de met uh, Deemsbrauw. En in de remix van Niemand Minder dan uh, David Pijn. Deze week nog steeds op één. Darla O'Diatis en Ginadu met Space and Time. Nou, die heb je ook al uh, helemaal grijs gehoord. Dus ik heb gewoon even een andere platen opgezocht. Nieuwe muziek van uh, Back and Gushy met Shake It Up. Block Crown met Butterfly, Another Man. En dan voor White Label. Back and Gucci, shake it up. Zie, we hebben zo'n Forte Nightwalk. Zaterdagavond, van 9 tot, tot middernacht, zijn we bij met uh, zometeen, na het nieuws en weer, DJ Mauser met zijn Global Housewives. En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Cavascali. Voor nu nog even muziek, misschien nog twee plaatjes, misschien nog zo meteen een. Uh, Salted Shepard met American Dream. Ik vind hem lekker. En anders ga je hem in de mix horen denk ik bij DJ up Maar hier is die supernova met Comes up. Ik zeg tot zometeen. Na de break.